Spoedig start. Remon Seré met het NOS Journaal. Een Russisch oorlogsschip heeft op de Egeïsche Zee waarschuwingsschoten gelost om een botsing met een Turks visserschip te voorkomen. Volgens Russische media reageerde de kapitein van het Turkse schip niet op eerdere waarschuwingen van de Russische torpedojager. Na de waarschuwingsschoten veranderde het schip radicaal van koers. De relatie van Turkije met Rusland staat onder hoogspanning, sinds Turkije bijna drie weken geleden een Russisch gevechtsvliegtuig uit de lucht schoot op de Turks-Syrische grens. Bij een bomaanslag op een markt in de Pakistanse stad Paranchinar zijn zeker twintig mensen om het leven gekomen. Volgens Pakistanse media zijn zeker 50 mensen gewond geraakt, van wie er 15 slecht aan toe zijn. Op de kledingmarkt in Parashina, dat dicht bij de grens met Afghanistan ligt, was het op het moment van de aanslag erg druk. De bom ontplofte midden in menigte Pakistanse marktgangers. En een aantal mensen werd vertrapt in de chaos die ontstond na de ontploffing. De explosie zou zijn veroorzaakt door een tijdbom die door terroristen op de markt was geplaatst. De verantwoordelijkheid voor de aanslag is nog niet opgeëist. In de Eredivisie heeft Ajax met 1-0 verloren van Utrecht. Doelpunt werd in de 87ste minuut gemaakt door Utrecht middenvelder Ajoep. Door de nederlaag van koploper Ajax kan Feyenoord vanmiddag in punten gelijk komen. Feyenoord speelt uit tegen Groningen. Sivan Hassan is bij de EK veldlopen in Jer met overmacht Europees kampioen geworden. In de tweede ronde liep de Nederlandse van Ethiopische afkomst weg bij haar concurrenten... die het gat daarna niet meer konden dichten. Marine Koster kwam als negende over de streep in de beloftecategorie tot 23 jaar voor over de Jip Vastenburg een zilveren medaille. De Europese titel bij de belofte ging naar de Belgische Louise Carton. En dan het weer, wolken en opklaringen. Het is vanmiddag een graad of acht. Op de meeste plaatsen staat er weinig wind en er is veel zon. Morgen vrijwel overal droog en vanuit het zuiden zon. Dit was het NOS Journaal. Wijnandswaan bij de ANWB. Op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam... staat file bij knalpunt 2 kilometer. Dat komt door een kapotte auto. De rechte rijstrook is dicht. En de A7, den Oever richting Hoorn... tussen Wognum en de afrit Avanhoorn 4 kilometer. Er is daar een ongeluk gebeurd... en de weg is daar helemaal dicht. Tot zover de verkeersinformatie. U heeft een bril nodig. Waar gaat u daar naartoe? Ja, slingeroptiek...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 Zandvoort. Zandvoort heeft het en jij beleeft het. Sneeuw, warmte, kerst. ZFM. Dit is Kerst met ZFM met nu Zandvoort op zondag.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 Dus was de zin uit de jaren 80 van Go West Jordan. We close our eyes. ZFM al 25 jaar in Zandvoort. Dit is 25 jaar ZFM. Ladies and gentlemen...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 Uh, ja, schroom niet en sluit u aan bij deze, bij deze nieuwjaarsreceptie 2016... op 8 januari in het strandpaviljoen uh, Club Nautique. En dan is het een kwestie van even een mail sturen naar... nieuwjaarsreceptie-apenstaatje-zandvoort.nl nieuwjaarsreceptie, Nou, dat moet gewoon gaan lukken, albert -Jan. Zo moeilijk is dat weer niet, hè? Nee, klopt. Ja, dat was hem. <lacht> het bericht bij CFM Zandvoort. We hebben er zin in, hè? We gaan richting de kerst... Die mooie tijd aan het eind van het jaar. En zie je veel erbij. En nu de nieuwe zin van Broadway.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 Wat missen we de muziek? I'm your baby tonight, hoor je? Zo dadelijk de evenementenagenda. met eerst deze van Armin van Buren.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 to find And underneath the sky that's full of stars I'm looking for your name tonight Hey Maybe if I change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 tot zover. Dankjewel <laughs> Albert-Jan. Ben je ruim zeven minuten verder, ben je ook één weekje <laughs> verder. Ben je weekje verder, Een weekje, ver, ja. een weekje <laughs> ja. verder. Dat waren de evenementen weer in de, de evenementagenda bij CFM. Daar is voldoende te doen, hè. Ja, we, we hebben gewoon Cine Sanfors. We krijgen Cine Sanfors. En ook met CFM 24 uur per dag, zeven dagen per week. Met nu Nick en Simon. En pak maar mijn hand. Kijk maar naar de huizen om je heen.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 Rock Twinkly deep. Do you believe in a girl like me She is the one for you to be with But when I'm caught all alone I start festin' It's from a state of depression And then the thunder of doubt move in I begin to wonder Do you still love me? But after that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 Tiffany, I really do believe in you. Let's see if you believe in.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 Maar okay. ja, we goede goed weer erbij. Ja, zeker. Dus uh, absoluut geen klagen wat dat betreft. Nee. En je zit weer bovenop het nieuws, hè? We zitten actueel. Ja, actuele, ja, ja, actuele. ja, ja, ja. ZFM is klaar voor de kerst. Zet je radio onder de kerstboom. En zet hem op ZFM. ZFM. En hier is Kygo. We gaan even dansen zo op de zondagmiddag. Here for you.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 Dan even de voetjes van de vloer, hè? Ja, ja, ja. ja, ja, ja, ja. ja Buik inhalen. Dat Komt helemaal goed. <lacht> en die mooie trui voor je. Wil je hem zien? www.zfm-live.nl Kun je live meekijken in de studio van uh, CFM aan de Tolweg Tina hier in Zandvoort. Heb je nog een uh, <lacht> kort bericht? Of niet? Nou, uh, ja, hoeft niet, hoor. Uh, hoeft niet. Hoeft nee, niet. maar goed. Nee, nee, nee, ja. Even aanstaande... Nog even ja, een ja, ga e maar door. E extra oproep. Niet vergeten. Aanstaande woensdag live van twee, van 12 tot 5. De top 40 van de vinyl. Jaren gepresenteerd door Ruud Janssen. En van 6 tot 9. Het afscheidsavondje van Beach... Beach Masters. Beach Masters. Stef en Stijn. Ze houden er mee op. Maar goed, niet getreurd. We zullen weer een goede passende...